10 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. D66-leider Pechtold vindt dat het vijf-partijenakkoord... dat het voorjaar in grote lijnen in stand moet blijven. Het akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie... is de basis voor de begroting voor volgend jaar. Maar verschillende partijen hebben gezegd dat ze onderdelen willen veranderen. Pechtold vindt dat de onderhandelende partijen in de formatie... rekening moeten houden met een sluitende begroting... die voldoet aan alle normen. Als VVD en PvdA nu belangrijke stukken uit de begroting 2013 gaan halen... Ja, dan zal het enthousiasme van D66 ook wat minder zijn... om die partijen de komende tijd uh, te ondersteunen in de rest van die begroting. En Bechtold heeft dit ook tegen verkenner Kamp gezegd. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen van het nieuwe kabinet... meer ruimte om de economische crisis te bestrijden.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 In Amsterdam begint rond deze tijd de tugzaak tegen advocaat Bram Moscovic. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft Moscovic ervan beschuldigd dat hij grote sommen contant geld heeft aangenomen van cliënten. De strafpleiter moet zich daarvoor verantwoorden voor de Raad van de Discipline. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker dat criminelen dat willen. En uh, als ze dat nou geld dan gewoon op de kantoorrekening van de advocaat storten, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar geld in bankbriefjes aannemen, dat mag een advocaat in principe niet. Tenzij er een, echt een speciale reden is waarom het niet anders kan. En bij bedragen boven de 15.000 euro moet de advocaat altijd overleggen met de deken van, van de orde van advocaten. Moscovici erkent dat hij contant geld heeft aangenomen, maar noemt het principieel om details over zijn cliënten met anderen niet te bespreken, ook met de deken. Dat valt wat hem betreft onder het beroepsgeheim. De NAVO gaat minder samenwerken met Afghaanse veiligheidsdiensten. Aanleiding voor de besluit is het toenemende aantal aanslagen... door Afghaanse agenten op militairen van ISAF. Militaire samenwerkingsverband van de NAVO in Afghanistan. Dit jaar zijn al meer dan 50 buitenlandse militairen omgekomen... bij aanslagen door Afghaans veiligheidspersoneel. In sommige gevallen waren de Afghaanse leger, eh, of droegen de Daders Afghaanse legeruniformen. Door het besluit worden ISAF-militairen niet langer samen met Afghaanse soldaten ingedeeld voor patrouilles. Het is onduidelijk of de maatregel ook gevolgen heeft voor het opleiden van Afghaanse politieagenten. In de provincie Kunduz zijn Nederlanders ingezet om Afghaanse politiemannen te trainen. Kledingketen Piet Kerkhoff sluit 1 december alle 18 winkels. 200 werknemers kregen gisteren te horen dat ze hun baan bij het bedrijf zullen verliezen. Het ging al een tijd financieel niet goed met Piet Kerkhoff. En daarom heeft de winkelketen ervoor gekozen om hem mee op te houden, zegt de winkelketen zelf. Die goed is voor een jaarlijkse omzet van 25 miljoen euro. Het weer, veel stapelwolken, ook enkele buien. De temperatuur stuigt naar een graad of 18. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Morgen wordt het met 16 graden nog wat frisser. Het is dan bewolkt met af en toe zon, maar ook geregeld een bui. ANWB, verkeersinformatie. De ochtendspits is maar druk verlopen. De, uh, de meeste files zijn nu vrij snel aan het oplossen. Vooral bij Amsterdam is het nog druk. Bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden, Oost en Diemen staat nog 4 kilometer file. Op de A7 Hoorn richting Zaandam tussen Afritweidewormer en Knoopert Zaandam 7 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Koemplein. Vijf kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. En dat ongeluk was op de A10, ring Amsterdam-Noord richting Oost... voor de Zeeburgertunnel. Er staat bij Afrit Volendam nog twee kilometer file van. Op de A16 breda richting Rotterdam voor de randweg Dordrecht... vijf kilometer door een kapotte auto, daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A28, Zwolle richting Amersfoort... staat tussen Nijkerk en Amersfoort een file van zes kilometer.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 Sven Kokkelman. Prinsjesdag 2012. Wat er van overblijft hangt af van de VVD... en misschien wel vooral van de Partij van de Arbeid. Ook ziekenhuizen in Syrië worden bestookt door de luchtmacht van president Assad. Last one yesterday. En het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Beetje typische Prinsjesdag vandaag, anders dan anders. Uh, of er iets overblijft van de gepresenteerde plannen hangt af van uh, VVD en Mark Rutte en Diederik Samson van de P van de A. En dat brengt ons bij Kees Boonman, politiek analist van Eén Vandaag en presentator van Troskamer Breed. Kees, goedemorgen van Den Haag. Goedemorgen. Nou, maar meteen met uh, Diederik Samson beginnen. Want hij heeft uh, al zijn uh, pijlen in de verkiezingscampagne op het Kunduz-akkoord gericht. En het Koendersakkoord uh, staat model, laten we zeggen, voor deze miljoenennota. Uh, dus de vraag is hoe scherp hij vandaag dit uh, gaat afkeuren, of niet? Ja, ik denk dat Diederik Samson dus straks, zoals traditioneel altijd bij Prinsjesdag in de middag als de reacties worden gegeven door de fractievoorzitters gaat zeggen dit is een verschrikkelijke begroting dit moet van tafel wij gaan iets heel anders bedenken nou ja, dat gaat hij dus niet zeggen, want dat geeft precies het probleem aan van de positie waarin Diederik Samson op dit moment zit namelijk in een pre formatiefase en dan zou het heel onhandig zijn deze begroting, waar plannen instaan, vooral ook van de VVD en partijen zoals uh, CDA ChristenUnie, GroenLinks en D66, die weliswaar niet aan de onderhandelingstafel zitten, althans nu nog niet. Uh, ja, dat die uh, eigenlijk de basis zijn voor uh, de plannen voor het komend jaar. Dat wordt, uh, wordt heel bijzonder hoe er gereageerd gaat worden straks. Ja, want de sfeer aan de onderhandelingstafel moet in ieder geval uh, voorlopig nog even goed blijven. In ieder geval tot uh, donderdag, zou ik zeggen, als dat Kamerdebat er is. Ja, nou ja, natuurlijk. Dus, uh, kijken, er staat, het valt mij op vandaag, uh, dat de voorpagina van de Volkskrant meldt. Twee, Prinsjesdag 2012... En zinloze exercitie. Nou, dat is uh, natuurlijk uh, onzin, uh, want uh, er worden wel hele ernstige plannen voor veel Nederlanders bekendgemaakt, namelijk dat de zorgpremie met 10% omhoog gaat, zie je ook de kop van de Telegraaf, ja? dat we allemaal 100 euro uh, meer gaan uitgeven aan het eigen risico in de zorg, dat is allemaal niet niks. En inderdaad, dat is precies waar de Partij van de Arbeid niks van moet hebben. Nee. Dus ja, die zitten in een hele lastige situatie zo'n week na de verkiezingen. Al is het alleen maar ook omdat de koopkracht met driekwart procent omlaag gaat... volgens bronnen in Den Haag. Ja, maar Sven, uh, die koopkrachtplaatjes die kennen wij al heel erg lang. Uh, als de wind één uh, dag de andere kant uit waait... dan is het zomaar een kwart procentje lager of hoger. Dus dat ja. is niet essentieel. Maar goed, hoe dan ook, uh, uh, koopkracht erbij. Daar is geen sprake van, en ook niet voor mensen met een uitkering wat de Partij van de Arbeid met name natuurlijk wel wil verbeteren. Ja. Hoe ga jij dan naar deze Prinsjesdag kijken? Met het allergrootste plezier, zoals al heel veel jaren. Ik vind het een uh, traditioneel uh, hoogtepunt qua folklore... en ook qua alles dran. Uh, dus dat het een zinloze exercitie is en inhoudsloos... zoals ik net al even de Volkskrant citeerde, nou ja, dat vind ik sowieso uh, onzin. Maar ik ben heel erg benieuwd naar de, uh, de toon of voice zou ik me zeggen van de verschillende partijen, want het is uh, wel een nieuw tijdperk. Het is een oude Tweede Kamer die de hoedjes nog laat zien... Ja. Het is ongeveer de laatste handeling van die oude Tweede Kamer? Het is de laatste vertoning van oude hoedjes. <laughs> um, maar uh, over twee dagen zit er een nieuwe Tweede Kamer. En nieuwe kansen, nieuwe ronden, nieuwe baantjes niet te vergeten. Nieuwe coalities. En ja, hoe gaat men vandaag dan reageren op die begroting? Het is niet niks, want het is gewoon het voorgestelde beleid voor het komend jaar. Ja. Zou de koningin nog iets zeggen over de formatie en haar rol... Uh, ik heb haar vandaag niet gesproken nog, maar um, uh, ik denk dat het niet onmogelijk is dat zij op een, een of andere manier, op een cryptische manier dus, en dan gaan wij dat allemaal precies uitleggen wat ze er ongeveer mee bedoeld zou kunnen hebben, ja. dat ze op een cryptische manier gaat zeggen dat we in, in een crisis zitten, dat economisch herstel uh, in het vooruitzicht ligt, maar nog lang niet en dat er harde maatregelen nodig zijn en dat dat uh, uh, snelheid uh, vergt van de politiek om beslissingen te nemen en om het land er weer bovenop te helpen waarmee ze indirect bedoelt, dat die formatie ook snel moet gaan. Zoiets zou ik me voor kunnen stellen. Dat is een, een kleine persoonlijke aantekening uh, van de majesteit, die ja. ik uh, wel gepast zou vinden. Alles is het alleen maar omdat de minister-president onder wiens verantwoordelijkheid, laten we zeggen de minister- de verantwoordelijkheid, de majesteit valt het met haar eens is. Dat ja. zou kunnen zijn dat hij haar daar de ruimte gunt. Ja, je te en zeggen. ik denk ook dat hij indirect het zelf ook wil. Ik ja. denk dat uh, de Mark Rutte, de VVD, Mark Rutte in het bijzonder gewoon heel snel door wil. Ja, goed, um, de formatie hangt dus over deze Prinsjesdag heen. Uh, normaal gesproken krijgen we dan uh, op donder of woensdag en donderdag... de algemene politieke beschouwingen. Dan krijg je de fractievoorzitters, de politieke mastodonten... die dan uh, in de Tweede Kamer met elkaar uh, in uh, debat gaan. Dat is nu niet. Dat is verhuisd naar volgende week... omdat er nog geen nieuwe Tweede Kamer is. En ook dat wordt weer zo'n moment dat Diederik Samson... dan met zijn VVD-collega de degens moet kruisen. Ik neem aan dat Mark Rutte dan bij de uh, algemene politieke beschouwingen... niet het woord als fractievoorzitter gaat voeren. Nee, dat, uh, sterker nog, het worden ook niet algemene politieke beschouwingen... maar het worden uh, uh, financiële beschouwingen. Dus het, uh, het grote visionaire debat over de politiek en de toestand van het land... wordt dan tijdelijk uitgesteld uh, wanneer er een regeringsverklaring... als die er komt, uh, uh, gediscussieerd. Ja. Dat is het moment suprême voor de toppers. Maar die financiële beschouwingen gaan wel gewoon door. Al was het maar omdat het ook in de wet staat dat al die begrotingen en het totale financiële plaatje, om maar een cliché te gebruiken, door de Kamer moet. Want ja. uh, wet is wet en al die plannen moeten wel bekrachtigd worden. En Brussel kijkt met Hargers ogen toe. Dan nog even de formatie. De verkenner is bezig. En Kamp, dat weten we allemaal. Die wil eigenlijk donderdag dus overmorgen rapport uitbrengen aan de Tweede Kamer. Zodat daar een debat gevoerd kan worden. En dan is uh, de lijn der verwachting dat er dan een informateur wordt aangewezen. Of twee, of twee. Het twee wordt wel steeds vaker genoemd, valt mij op. Zijn, zijn er al namen? Ja, dat is het, het, het. Ik heb ook zelf bij een vandaag vorige week al een, een, namen laten vallen uh, die in het Haagse een rol kunnen gaan spelen. Vooral bij de Partij van de Arbeid, zoals Wouter Bos en Eberhard van der Laan. Uh, ik weet het ook niet. Dat is, een, uh, dat is een heel spannend spel. Het is ook natuurlijk wel belangrijk, want het geeft ook een beetje aan uh, welke koers men uh, wil zetten. Maar uh, na alle waarschijnlijkheid morgen aan het eind van de dag komt uh, het rapport van uh, Henk Kamp. En daar zullen dan toch wel waarschijnlijk namen... één naam, ik denk twee, uh, staan... die voorgelegd zullen worden aan de Tweede Kamer. En dan zou dat inderdaad Eberhard van der Laan kunnen zijn. Maar ik hoorde gisteren Vering Mingelen... de naam van Wouter Bos in die, deze specifieke functie noemen. En dat vind ik ook niet ondenkbaar. Want Wouter Bos uh, is, laat uh, zich heel erg vaak op de foto's zien. Uh, en bemoeit zich heel erg met uh, de politiek... in een uh, column in de Volkskrant. Ja. Dus uh, het zou mij niet verbazen... als een van deze stevige P van de Aars wordt ingezet. Maar het kan ook zomaar, juist omdat wij deze namen noemen. dat het dan dus iemand anders uh, wordt. Je weet, als je genoemd wordt dan wordt de kans kleiner. Ja, dat is zo. Overigens is de terugkeer van Wouter Bos naar het kabinet... is uitgesloten, heeft u zelf gezegd. Hè? Ja, maar daarbij zeg ik ook altijd... als ze zeggen dat iets niet gebeurt, dan moet je alert zijn... want dan kan het zomaar wel zo gaan. Dus, Maar ik denk, ik zie Wouter Bos niet direct vicepremier worden... in een kabinet, maar goed. Eberhard hij... van der Laan wel? Nou ja, dat betekent dat er een plekje vrijkomt in, uh, in Amsterdam. En daar zou dan Lodewijk Ascher in terechtkomen. Ja, het zijn natuurlijk wel de toppers van de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, Eberhard van der Laan is een hele stevige, krachtige... Bestuurder. Soms harde bestuurder. Uh, Lodewijk Ascher is de al sinds jaren beoogde... Uh, uh, kroonprins in de Partij van de Arbeid. Ja, dus een kroonprins ga je niet in het kabinet zitten... als je zelf als politiek leider net aan het roeren staat... zoals Diederik Samson. Nee, ik zou... Men zegt natuurlijk dat dat allemaal geen rol speelt... maar iedereen denkt aan zijn eigen toekomst in dit soort fases. dus en dus speelt het per definitie wel een rol. Ja, zo heb je het helder gezegd... en <laughs> bespaar je mij de tijd dat te beamen. Ja. Goed, en waarmee ik jou overigens opnieuw citeer? Kees Boman, politiek analist van Eén Vandaag... en presentator van Trost Kamerbreed. Ik dank je wel. Oké. Okay.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 Aan zware bommen, geen gebrek in Syrië en zeker niet in de Syrische stad Aleppo... waar wel een groot gebrek aan is, is een veilige omgeving... waar gewonden kunnen worden behandeld. Want ook in ziekenhuizen worden steeds regelmatig mensen geraakt... en de ziekenhuizen zelf ook, door vliegtuigen van president Assad. Verslaggever Hans-Jaap Melissen bezoekt zo'n ziekenhuis... waar gewonden niet kunnen blijven slapen. Wat aan het is een ziekenhuis ingeklemd tussen een paar appartementencomplexen. Het centrum van Aleppo. Iemand staat voor de deur de stoep schoon te maken. Allemaal bloed rond de plek waar de ambulance staat. En het gebouw is al geraakt. Je kunt zien dat er een hoek uit het gebouw weg is. Maar hier op de grond is alles nog intact. Rebellen bewaken de ingang. Sommigen hebben verband om hun armen. Zijn hier alles behandeld. Een man staat hier met een foto in zijn hand van een vriend uit Homs. in Aleppo. Die vriend uh, is sinds uh, gistermiddag vier uur vermist. Hij uh, was gevlucht uit Homs. En zat als een vluchteling dus voor zijn veiligheid in Aleppo. Maar wij zien heel goed dat er niet zo heel veel veiligheid is in Aleppo. Een zuster geeft deze man nu ook een... Uh, mobiele telefoon met allemaal foto's van overleden mensen die hebben hier in het ziekenhuis gelegen Dan zie je hele verschrikkelijke verwondingen en dan kijkt of zijn vriend daartussen zit maar ja de sommige foto's kun je mensen niet meer herkennen we okay. mogen de eerste hulp op en dan zijn ze een man met zijn handen bij elkaar aan het binden een wit t-shirt helemaal bebloed zijn gezicht bebloed en dit is geen goed teken. Als je je handen bij elkaar gebonden krijgt, over je borst heen, hij is dood. Ja. Ze halen het zuurstof ook weg. Een familielid loopt nu weg. Wat happened? Een het. Een ruket van een kanon. Hij kwam naar het en het kleine hem van het Hij was bij een granaatinslag. En er kwamen allemaal stukjes metaal uit... En een stukje door zijn rug naar de achterkant van zijn hart gegaan. En er was eigenlijk niets meer aan te doen. Een hele grote plas bloed ligt onder de tafel waar hij op ligt. Maar dan begrijp ik dat het van een vorige patiënt weer is. Het gaat hier achter elkaar door. Gaan we de trap af de kelder in. En dan zijn we hier bij een... Uh, x X-ray. X-ray, photograph. Nou, best een moderne apparatuur. My name is Abel Bara. Het is een anesthesist. Het ziekenhuis is ook geraakt, kun je zien eh, buiten. Last one yesterday. Four times. Up to now. Gisteren is het ziekenhuis geraakt, maar dat was al de vierde keer. En dat gebeurt door MIG-straaljagers. Hoe kunnen we hier dan werken? Dit is not safe. Not safe. We are work in the, the basic. Ja, we proberen een beetje in de kelder te blijven. Dat is ook waar we nu staan. Uh, every patient, uh, we transit him to El uh, City. Or to Turkey. Oh, oké. Okay. Yeah. Nou, patiënten worden hier dus behandeld, maar ze slapen hier niet. Want als het gebouw steeds gebombardeerd wordt, is dat niet zo veilig. Uh, ze gaan naar Al Daab, Dat is een plaats ongeveer 40 kilometer verderop. En dan gaan ze door naar Turkije. We huh? helpen iedereen die naar hospitals. komt. Yesterday we help uh, vijf soldiers from Assad Arms. We behandelen iedereen hier. We hebben ook gisteren een paar krijgsgevangen, Assad-militairen geholpen. Maar het is niet te gevaarlijk voor u zelf ook? Everyone's uh, come to die. Yeah. Iedereen gaat op een dag dood. The basic thing is to help people in this city. Het belangrijkste is om mensen in deze stad te helpen. <middels> Dan geven de begeleiders van mij aan dat we weg moeten ik hoor een helikopter net over het ziekenhuis heen vliegen we willen hier niet zijn als er een nieuwe aanval komt is het safe to do it now because if it's there yeah. Yeah. Let's go. <laughs> and there we go dan zitten we weer in uh, onze eigen minibus en dan rijden we de straat uit waar watermeloenen verkocht worden en appels en komkommers en kip, gebraden kip. En sigaretten. Er zijn wat winkeltjes open. Maar het vuil ligt overal, verspreid. Er wordt af en toe een fik gestoken. En mensen kijken naar de lucht. Het gaat dus vooral op dit moment niet over een helikopter. Maar over een straaljager die je in de verte ziet hangen. Maar is zich waarschijnlijk bemoeit met die gevechten. Op die ene plek verderop. Waar ook de gewonden en de doden vandaan kwamen. Jaap Melissen was dat. Veel Syriërs, dames en heren, staan dus op de vlucht. Ook hoogzwangere vrouwen. Wie op de vlucht wordt geboren, krijgt een speciale naam. Saura. Does it mean something Saura? As a revolution. Ja, dat hoort u morgen in Angst in Aleppo. Gemaakt dus door Hans-Jaap Melissen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen Nederland. Straks de Champions League begint weer vanavond. Maar hoe kan het nou dat Nederlandse clubs zich uit de schulden moeten werken... terwijl dat niet geldt voor de Zuid-Europese clubs... terwijl die landen op omvallen staan? Eerste de humeur, hier is Mart Smits. Soms maakt een gek een filmpje om dat wereldwijd op het net te zetten... en daar dan vooral de islamitische wereld te chockeren... Ik vraag me af wat de maker eigenlijk wil. Is het omdat hij of zij wil aantonen dat mensen die dat geloof aanhangen met een verrot, debiel of infaam bestaan bezig zijn? Of wil hij of zij duidelijk maken dat al die honderden miljoenen voorgelogen of in het ootje worden genomen? Zit er een mechanisme achter waarmee onbekenden willen duidelijk maken dat hun eigen manier van denken en doen verreweg superieur is aan dat van de islamitische wereld? Is zo'n filmpje een watermerk van intellectueel westers vernuft, van een blanke christen die een beetje wil pesten? Is het inderdaad maar een plaagstoot of een schijnaanval, een linker stoot onder de gordel? Wat is de gedachte daarachter? Is het het begin van een bloederige, doden veroorzakende twist tussen de westerse wereld en op hun pik getrapte islamieten? Het lijkt erop. Er zit wellicht een zeer slecht idee achter, een duivels voornemen om tweedracht in deze toch al instabiele wereld te zaaien. Want waarom maak je immers zo'n kwalitatief arm en slecht uitgevoerd filmpje? Kan de maker niet beter? Of doet hij dat expres? Dat zou ook kunnen. Wat moeten we nou met The Innocence of moslims? Moeten we het... Zoals een deel van de Arabische wereld serieus nemen... en onze afschuw meteen uitschreven, de straat oplopen... en gaan plunderen, branden, moorden. Nou, blijkt is de reactie van de islamitische wereld niet massaal. Maar het brandt wel, als een soort koud vuur. Links en rechts zien we ook rustige, beschaafde protestbijeenkomsten. Hoewel er al doden gevallen zijn, lijkt de storm te gaan liggen. Ik zeg lijkt, want het smeult. Als je dan hoort dat Geert Wilders het filmpje op zijn eigen website aanprijst... ja, wat moet je dan denken? Hoe dom kan je zijn? Of hoe onnadenkend? Of kan het dat je het ontbreken van kwaliteit niet ziet of niet wil zien... en in ieder geval niet wil noemen? Is dat dan kwaad wil of is dat opruien? Je verwacht van een zich beschaafd voordoend westerse politicus... toch meer klasse en intellectuele inhoud... En ook de schaduw van wijsheid. Dit is armetierig. Wart smeet morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Michel Delpes, Boer een Vlucht. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Vanavond start de Champions League. De landen waar het allemaal om draait zijn natuurlijk Spanje, Italië en Duitsland. Maar die hebben allemaal schulden. En net zoals in de eurocrisis hebben vooral de Zuid-Europese clubs ook torenhoge schulden. Frank van der Walbaken, sponsor en marketingdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is dan niet echt een eerlijke competitie, denk je, op voorhand, hè? Maar we moeten natuurlijk wel uh, zo reëel zijn en, uh, en een onderscheid maken tussen verlies draaien met een club of schulden hebben met een club. En als je schulden hebt en je betaalt je rente aan de bank op tijd, dan is er in wezen niks aan de hand met die schulden. Ja, maar je kan ook je schulden aflossen. En dat doen bijvoorbeeld de Spaanse clubs niet. 750 miljoen euro staat er nog uit bij de Spaanse overheid die wij met z'n allen weer moeten helpen. Ja, nee, de, de Spaanse clubs hebben grote schulden. Real Madrid heeft het afgelopen seizoen uh, wel een grote omzet gedraaid en ook winst gemaakt en hebben... Oh, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Bent u oh, er sorry, ook nog? ja, er kwam even een belletje tussendoor. Ah. Uh, dus uh, Real Madrid heeft wel een gedeelte van de schuld afgelost, iets van 40 miljoen. Maar het laat onverlet dat ze nog steeds uh, een, een schuld hebben van 150 miljoen. Dus dat is niet voor de poes. Nee. En... Uh, uh, uh, uh, uh, Zolang de banken goed draaien, uh, draait er waarschijnlijk geen aan. Maar nu de banken onder druk staan, gaan ze de clubs onder druk zetten om die schulden af te lossen. Ja, en dan komt er een probleem. Ja. En Dat is ook de reden waarom de Spaanse overheid nu ook al heeft beslist... dat een belangrijk deel van de inkomsten van de clubs, en dat zijn de televisiegelden... Een belangrijk percentage daarvan moet nu rechtstreeks betaald worden aan de banken... en komt niet meer in de clubkast terecht. Juist. Duitsland protesteerde toen Madrid, dus uh, de overheid, uh, zogezegd... de Spaanse clubs meer tijd wilde gunnen om hun schuld af te lossen. Ja, ja er was zelfs een minister in Spanje die wilde de schulden helemaal kwijtschelden. Maar goed, die is snel op het matje geroepen. Uh, en daar is uh, dat de oude orde weer hersteld. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat de Duitse clubs die hun zaakjes heel goed voor elkaar hebben in Europa, als een van de beste landen op het voetbalgebied, Nederland trouwens ook heel goed. Uh, die, dat die daar tegen produceren. Dat, dat begrijp ik begrip voor. Ja, maar goed, je krijgt natuurlijk een soort van ongelijkheid in Europa. Ja. Uh, en onvrede ook onder de bevolking. Ik bedoel, de noordelijke landen houden de zuidelijke landen financieel overeind. Uh, maar voetbal, brood en spelen, hoeveel we kunnen uit te leggen, is hartstikke belangrijk, ook voor het moraal. Uh, voor de moraal van mensen. En als daar dan een soort van ongelijkheid uh, bestaat, hoe lang gaat dat dan goed? Ja, dat, dat is terecht. Enerzijds heeft de sport een belangrijke impact op de samenleving. Dat hebben we in deze zomer met de Olympische Spelen weer kunnen ervaren. Aan de andere kant ver verlang je, en daar is UEFA ook op uit, om gelijkheid in competitie. Hè. En de UEFA is, is, zit nu vol in een hervormingssysteem wat ze noemen het Financial Fair Play. Waarbij ja. clubs ook worden gestraft. Als we de uithouding niet op orde hebben, dan krijgen ze het prijzengeld niet. wat in die ja. Champions niet wordt uitgekeerd. Ja, het prijzengeld dus de, de, de, de, is desalniettemin wel met 150 miljoen euro gestegen. Tot 910 ja. miljoen euro in de pot. Ja. In tijden van crisis. Ja, het is op dit moment uh, scheef. En, uh, maar er komen maatregelen. Maar ja, de UEFA die kan ook niet in één keer uh, de ijzer met handen breken. Maar er wordt hard aan gewerkt. Maar er is absoluut sprake van een. Ja, noem het maar een niet-sportieve competitie. Welke wedstrijd gaat u kijken vanavond? Ja, ik ga naar Ajax kijken en ik hoop dat ze een puntje kunnen pakken in Duitsland. We gaan met u meekijken. Frank van der Welbaken, Baken, sponsor en marketingadviseur. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door naar een, lijn 1, een bus ergens in Nederland met uw hoortraal op de achtergrond. Nou je dag, goedemorgen. Hey Sven, goedemorgen. Ja, kijk, het is Prinsjesdag. Ik zei, ik, we dachten we gaan het er niet over hebben, maar ik benoem het toch. We staan niet in Den Haag. Op Prinsjesdag zijn we Den Haag uitgevlucht. Wij staan in Amersfoort en daar staan we naast de Bruna. En we hoorden het net al op het nieuws. Vanochtend twaalf doden in Kabul vanwege de anti islamfilm Ja, weer de twaalf bij. De vraag is hoe onschuldig zijn de moslims en kunnen ze tegen kritiek? Ja, en het antwoord, dat hoort u luisteraars straks na het nieuws met Mark Visser. Radio 1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 In Eindhoven heeft iemand met een gestolen vrachtwagen een ravage aangericht in een woonwijk. De auto reed vannacht hard door een straat en ramden daar minstens 13 geparkeerde auto's, twee lantaarnpalen en een verkeersbord. Er is niemand gewond geraakt. Wie achter het stuur zat, dat weet de politie nog niet. De vrachtwagen is vlakbij teruggevonden, maar de bestuurder was al gevlucht. En kledingketen Piet Kerkhoff sluit 1 december alle 18 winkels. De 200 werknemers kregen gisteren te horen... dat ze hun baan bij het bedrijf zullen verliezen. Het ging al een tijd financieel niet goed met Piet Kerkhoff... en daarom heeft de winkelketen besloten om ermee op te houden. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orange. The Innocence of Muslims, dat het een baggerfilm is, begrijpt iedereen. Dat de boodschap die hierin verkondigd wordt... uiterst dubieus en feitelijk incorrect is, begrijpt bijna iedereen. Dat het een groot recht is om dubieuze baggerfictie te mogen maken... ja, dat is nog niet tot iedereen doorgedrongen. <tiek> ik heb de film gekeken, vanochtend in de trein nog een keer... en daarmee heb ik twee keer een klein kwartier van mijn leven verspild... omdat ik graag wil weten waarover ik praat. De rillende meutes in Libië, Tunesië, Egypte, Syrië, Jemen... ze zijn maar klein, maar als je de krant openslaat... lijkt het toch alsof de wereld even in brand staat... Excuses. In Kabul vielen vanochtend twaalf buitenlandse doden. Als wraakactie tegen de anti-moslimfilm. Twaalf, te veel. Moslims kunnen niet tegen kritiek. En helemaal niet als hij onder de gordel en vuil is. Zo lijkt het. De kromswaarden staan aan de poort van ons bastion... der vrijheid van meningsuiting. Maar ja, is dat ook zo? Daar praat ik vandaag over met Ben Kok, een joods-christelijk pastoor... die van mening is dat moslims geen grijntje kritiek kunnen vertragen. En Hasnabuaza, publicisten, columnisten... maar bovenal een kritische moslima die geen blad voor de mond neemt. Het is dinsdag 18 september, live vanuit Amersfoort. Hier is Lijn 1. Don't be Luisteraars, de vraag is, kunnen moslims tegen kritiek? Praat mee. U kunt bellen met 0800-1121 of mailen naar lijn 1 Ntr.nl. Twitter kan ook, hekje lijn1. De vraag is nogmaals, kunnen moslims tegen kritiek? In de bus mijn eerste gast, de joods christelijk pastor Ben Kok. Velle vertegenwoordiger van het Vrije Woord en op zon- en feestdagen trekt hij ten strijde tegen de islam... Welkom meneer Ben Kok. Kunnen moslims tegen kritiek? Shalom. Goed je te zien. De Tova. Goed nieuwjaar. U ook? Dat is het Joodse nieuwjaar 5773, dus dat schiet al lekker op. Uh, nee, moslims heb ik ervaren kunnen over het algemeen zoals ik... ze pleren kennen niet tegen kritiek. En dat komt omdat er een stuk uh, onzekerheid zit... ...omdat ze geloven in een systeem wat heel fout is. En dan heb je het moeilijk, want dat wordt natuurlijk hier en daar onderuit gehaald. En overigens, het inleidende tekstje wat gesproken werd... was ook wel interessant. Daarin werd gezegd dat het uh, filmpje helemaal fout was en, en niet juist en zo. Maar op mijn website staat het filmpje... Ja. En ook uh, de levensbeschrijving van Mohammed. En als je die dan allebei eens leest, dan zie je dat het één op één aansluit. De feiten die in het filmpje weer worden gegeven zijn correct kloppen met de uh, sira van Mohammed. Ja, u vindt het correcte feiten. Maar even terug, moslims kunnen dus niet tegen kritiek. Nou, Bent u bang voor moslims? Absoluut niet, want ik zoek ze regelmatig op. Ik ben op vijf moslimcongressen geweest de afgelopen drie jaar in Nederland. En ik praat met ze, ze kennen me ook. En ik praat graag met ze. Moslims ontmoeten u op congressen? Er waren vijf congressen de afgelopen drie jaar, daar ben ik alle vijf geweest. Dan en ik praat graag met ze. Ja, maar ontmoet dan... u dan moslims niet gewoon op straat? Ook. Net zo goed. Ja, ook in namenspoort. Zit... In ja. bijeenkomsten, op straat, in het gesprek. Geen enkel punt. Ja, dus dan denk ik eigenlijk... Meneer zegt dat... Hasna Bouaza. Een de columnisten. Ik... Ja, ik breek maar even in. Ja, je, precies. Ik ben, ik maar wacht even voordat voor, voor je doorgaat, <laughs> Hasna Bouaza. Ja. Mm -hmm. Meneer Ben Kok, tegenover u zit, uh, zit een schoonheid... die ook nog kan nadenken. Schitterend schrijft. Hasna Bouaza. Dat is toch een moslim maar die tegen kritiek kan... Nou, moeten we elkaar even zeggen, trouwens, gewoon ben hoor. Dat meneer en zo, oh, dat allemaal niet. Maar uh, te zijn natuurlijk, je moet niet generaliseren. Er zijn allerlei soorten moslims. En ik zeg al, ik praat met uh, diverse moslims. en ik ga er graag vanuit dat Harsna uh, goed tegen kritiek kan. Uh, spreekt prima Nederlands, uh, draagt maar een Burka, een noem maar op. Nou, dat denk ik wel. Want wat ik dan zie op het Museumplein afgelopen uh, zondag... Ja. ja, daar valt niet mee te praten. Dat is uh, one-liners en de islam is alleen maar goed... en iedereen moet moslim worden. En daar valt ook echt met die types niet kan mee ik, te praten. Ik nou, ik jij, inbreken, Hasna, jij, moet, ja, jij bent een islamitische uitzondering. Islamitische vrouw kennen en verwachten uh, tot het een man uitgesproken is. Nee hoor, schat, is, helemaal niet. <laughs> We wachten op niemand. Jij bent ja. een uitzondering en one-liners... jij wil gewoon dat iedereen moslim wordt. Nee, dat is ook allemaal totale onzin. Luister, meneer zegt zelf dat hij uh, in, bij vijf moslimcongressen geweest, moslims op straat spreekt. Meneer is, staat bekend als een behoorlijk felle criticaster die gelooft in de uh, uh, badje uh, bad mythe dat, uh, uh, dat Europa een contract heeft met de islamitische wereld uh, en uh, olie uh, versus uh, migratie heeft ja, afgesloten. Ja, maar meneer is gewoon welkom bij al die congressen. Jij ja. bent uh, moslima, ik ben moslima, we gaan het gesprek aan. En bovendien... Uh, meneer verwijst ook naar, de, naar het museumplein. Ik geloof dat daar tien uh, bebaarde kippen rondliepen. 200 de mensen. mensen. Oh, nou ja, dat zijn 200 mensen. Ja, en die moesten ongeveer. overkomen vanuit Antwerpen, het uh, groot deel van de Sharia voor Belgium-idioten. Ah, dus het waren niet uh, dus eens 300, onze eigen 300 Ik geloof dat er iets van 300. Nou, er zijn bijna 1 miljoen moslims in Nederland uh, die zich er helemaal niks van aantrekken. Je ziet dat in de, via de sociale media. Gisteren was er een. Uh, een behoorlijk uit de hand gelopen, of niet, tenminste... het was een, een discussiepunt, uh, Muslim Rage, uh, werd aangekaart door uh, Newsweek. Van, uh, laten we het hebben over de moslimwoede. Ja. Men doet alsof er de hele uh, Arabische en Islamische wereld in brand staat... wat pertinent niet nou ja, zo er, is. Van, maar toch, als nou vanochtend weer twaalf doden in Kabul... Ja, en die doden, die, doden die vallen doden in elke Libië. dag, hè, vergis je nee, niet. Nee, dat is ook zo, maar als die doden vallen... omdat ze vechten voor hun vrijheid, snap ik het... maar ja. als die doden vallen... Vanwege een van de baggerfilmpjes ja, snap ik dat echt, echt? Zie je dan niet hoe uh, politieke en religieuze groeperingen... zoals een Nasrallah, zoals de Salafisten in Egypte... Uh, de oorlog in uh, Libië, mm -hmm. die wordt gebruikt... Dus o, voor het voortdurende geweld zie je niet dat die landen ja. in een uh, overgangssituatie zitten, waarbij er al okay. elke dag schade en, dus en Hasina, geweld is. Dus de islamitische leiders, of ja. de leiders van de islamitische landen, niet allemaal natuurlijk. Ja, een deel daarvan ja. misbruikt dit soort filmpjes. Tuurlijk. Je, je, je zag, toch de toespraak van Nasrallah, die het filmpje gebruikt om woede, uh, de woede ja. op te ja. laten luiden. van Hezbollah. Van ja, een Hezbollah. goed punt, Lars. Ja. daar ben ik helemaal met een je eens, hoor. Mm -hmm. Dat is absoluut waar. Dat zie ik mm -hmm. ook. Nee. En dat halen ze ja, dus uit de Koran en uit de Islam. Nee, dat de... halen ze niet uit de Koran en de Islam. Dat halen ze uit hun politieke motieven die ze maar waarom hebben. Waarom laten mensen nee, nee, zich nee, de... dat bestrijden? Nee. Ze halen het wel degelijk uit de ze bronnen. Ze halen het uit de politieke motieven die ze hebben, want Nasrallah wil heel erg graag nog maar meer Maar Waarom? Nee. Waar is het ook vandaan halen? De salafisten halen in Egypte aan. willen nog ja, meer macht. Waar is het? Nou wacht u even. Waar ze het ook vandaan halen? Of dat nou is de bronnen? Of dat, is, dat ze worden gebruikt door de politieke leiders? Beide. Waarom laten mensen zich zo opjutten vanwege stomme filmpjes? Hasta. Nou, waarom? Dus moslims mm -hmm. kunnen niet tegen kritiek. Nee, nee. nee het is dus niet eerlijk. Als je kijkt naar uh, de. Waarom is dat niet eerlijk? De, omdat als je kijkt naar hoeveel mensen er daadwerkelijk demonstreren. en zich daadwerkelijk kwaad maken. dan zie je dat dat een fractie van een fractie van een fractie is. Het gros van de moslims wint zich niet op. Het gros van de moslims heeft wel degelijk belangrijkere zaken om zich druk te maken. En het gros van de moslims. dat zag je gisteren massaal op Twitter. Um, um, maakt er... Uh, ja. maar, he, lacht erom, maakt er een grap van... en probeert het te relativeren. En het probleem is dat de media... Uh, heel erg, en ik wil niet altijd de media... Ja, de precies, geven, maar makkelijk. het is wel heel erg inzoomen... op de idioten. Zijn moslims altijd vrijheid maar van mening... vrije mening, van meningsuiting? Heel veel wel, en uh, anderen kunnen er weer niet mee omgaan. Maar weet je, heel veel mensen hier in Nederland... kunnen ook niet met vrijheid van, menings, van, meen, vrijheid van meningsuiting... omgaan. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Is dat als mensen... Uh, meningen uiten die niet stroken met wat een bepaalde groep, ik noem maar bijvoorbeeld VGV'ers, oh, maar Ben houdt ja, die heel braaf. <laughs> heel goed, heel braaf, ja, Maar dan, wat bent u ineens braaf? Die generaliseringen Hakeen. daar, daar, nou, daar ik, ga ik, ik niet ik in vind, mee. Ik hoor het met interesse aan wat Hasna zegt. En, uh, ik, ik zou graag een uur met haar doorpraten. Wellicht kan dat ook nog. Even je microfoon een beetje zetten. Uh, ja, maar dat uh, dat natuurlijk een feit is. Je moet kijken waar het, waar komt het vandaan komt. Mensen, mensen halen hun dingen ergens vandaan. En ik ben met je eens, het wordt misbruikt door geestelijke en politieke leiders in de moslimwereld om die woede op te jutten. Het wordt wellicht van andere kanten ook gebruikt. Maar ik wil dan graag naar die persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat, wat ja. jij ook zegt. Waarom laat een mens zich opjutten? Nou, het zijn heel veel moslims die in een situatie zitten... van ze hebben nooit de Koran gelezen. Ze laten maar zich aanleunen wat een imam ter plekke verkondigt. En ze laten zich sturen door de politieke leiders. Ze worden geleefd door een sociale controle ja. in de gemeenschap zelf. Want je mag niet anders denken Helder. dan dus binnen waar? die okay. Dus mensen moeten, moeten emanciperen en leren zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Moslims moeten verantwoordelijkheid nemen voordat we naar Hasna gaan, Ebru Umar zegt... Voor u, ben kok. ben kok, er bestaat niet zoiets als joods-christelijke pastor. Ah, braak, braak. Nou, dat is zo, je, Ebron. zo uitgelegd hoor, heel simpel. De Bijbel is natuurlijk helemaal Joods. Van A tot Z door Joden geschreven. De Gaat... Bijbel? Ja, en daar komt het vandaan. Het, nou, het Godver... Nieuwe Testament is niet door Joden dat geschreven. Ik... O, oh, ik foutje, ben... foutje. Dit was door de leerlingen van Jezus geschreven. Jezus was Jood. De discipelen was okay. Joods. Van A Goed. tot Z. Ja. Dus We gaan daar... terug naar de discussie. Nee, zo, wil... Laten... zo ben ik een agnostisch, humanistisch, islamitische rabbijn. Dat Luisteraar, <laughs> dat dat <laughs> voor... u mag ja. nog steeds meedoen. <laughs> Kun je dat uitleggen? De, vraag, de vraag hier in de bus vanuit Amersfoort is. Kunnen moslims tegen kritiek? Praat mee. Bel 0 800 1121 of mail naar lijn1 apenstaartje ntr.nl. Twitter kan ook. Hekje lijn1. En ik ga even een tweet voorlezen, dames en heren. Uh, John Koenraad zegt: Ik ben van mening dat men wel altijd wat te zeuren heeft over de moslims. Maar vlak de joden niet uit, want ook zij kunnen fel worden als je negatief over hen bent. Dan ben je ineens een antisemitist. Dus het geloof is voor ieder heilig. U moet lachen, Ben Kok. Ja, natuurlijk, want het is waar het geloof, geloven is en het is ook zat geloven. En, en bijna iedereen gelooft wel wat, ook als hij niet gelooft. Dus dat raakt het binnenste van een mens. En dan, dan worden mensen soms ja, toch snel een beetje geïrriteerd of boos. Ja. En dat vind ik jammer, want ik praat heel graag juist over ja. de feitelijke Wat raakt u? Wat moet ik of al zeggen? Wat moeten wij <laughs> zeggen? Waardoor het, dat, dat het lachen even stopt. Nou, op, op het moment dat je gaat zeggen de islam is de enige ware godsdienst en die moet wereldwijd heersen. En dat mag ten koste van vele doden gaan. Ja. Dan ben ik echt erg ja. verontwaardigd, want dat is wat de bronnen aangeven en dat is ja. verschrikkelijk. Maar de Bijbel ja. zegt dat toch ook? Hè? Absoluut. Dat een theologische niet. theologische discussie. Zie nou toch het verschil? Ik kan het in één zin aangeven: de Bijbel leert God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Zo valt Jezus ja. het samen. Dus hij is de ja. deskundige Hasna. dan toch. En de, in de, in de Koran kun je samenvatten met onderdrukking, onderwerping van alle ja. moslims en uh, veroveren van de rest van de wereld nee, dat Haat, moord, en brand. Dat is onzin dat en brand. Nee, dat is geen onzin. Je mag we, gaan, we gaan geen theologische... Dus nou, jammer, voeren. die willen dus we graag gaan. Nee, maar die voer je niet in een gesprek uh, dat lijn... of in een programma dat lijn 1 heet. Uh, en dat gaat over de vraag... Kunnen de we vragen vragen ons vragen tegen kunnen, de kritiek? Hasna, ja, even, vandaag ja. komt het nieuwe boek van, uh, van Salman Rushdie uit... getiteld Jozef ja. Anton. Mm -hmm. Het is een uh, dik boek en dat scheidt mm -hmm. wel vaker 720 pagina's. Mm -hmm. En voor het eerst gaat Rushdie gedetailleerd vertellen... over de jaren na de verschijning van zijn bekende boek De Duif. Ja. Oeps. En nu heeft, gisteren is in Iran gezegd, de prijs op het hoofd van Rusty is verhoogd naar 3,3 miljoen. Ja. Ja. Nou, die kunnen ja, niet echt tegen toch? kritiek. Hè? Nee, maar dat is natuurlijk niet waar het om gaat, dat, dat ze niet tegen kritiek kunnen. Dit is natuurlijk dit is weer gewoon die hele geopolitiek die een rol speelt in al ja. die onlusten. <kwijnt> en wat je ziet is de woord, de, de, de hele Salman Rushdie-affaire is natuurlijk een zwarte bladzijde in, in onze geschiedenis. Dat kunnen we gewoon zeggen. en uh -huh. bedoel, Je zult mij nooit horen weer spreken dat islamitische leiders um, en islamitische terroristen um, ongelooflijk hebben bijgedragen aan het imago dat er bestaat van ja. de islam. Maar ik uh, neem aanstoot en ik verweer me tegen de generalisering omdat ik weet, omdat ik zelf, zelf moslim ben, maar omdat ik weet dat als je inzoomt op de gewone mensen in de islamitische wereld, die, die hebben er helemaal niks mee te maken. Maar nou dan, dan toch even. Hè? Die gewone, gewone uh -huh. moslims in die ja. islamitische wereld. Uh -huh. ik, ik zou dan een wereld willen zien waarin ja. ik aan de de ene kant in steden als Islamabad, Karachi, mm -hmm. Kabul, uh, mm -hmm. Cairo, noem ze maar op. Mm -hmm. Zie ik moslims de straten opgaan. Die tegen die films demonstreren. Ja. Ik zou het zo fijn vinden als daar tegenover ook een paar honderd moslims stonden, die zeiden: kap is hiermee, jongens. Ja, maar Laten wat dat is goed ook. Laat ik één voorbeeld nemen. De afgelopen weken stond uh, de Egyptische actrice Inham Shahin onze zwaar vuur, omdat ze op een hele platvloerse manier is aangevallen <tus> door een salafistische, extremistische um, geestelijke. Ja. Ze werd beticht van prostitutie, noem het allemaal op. Ilham um, Shaheen en de hele in, uh, entertainmentindustrie, uh, de liberalen in Egypte, die zijn al maanden bezig zich te verweren en te strijden tegen uh, de, de salafisten, tegen de moslimbroeders. Omdat zij willen dat er een open samenleving komt waarin er ja. ruimte is voor vrijheid van meningsuiting, waarin er ruimte is voor. Ja, heel goed. Een, een, een, dus wij zien alleen maar een deel van de beelden hier, is ja, dat de, het? Ja, nee, de, absoluut, absoluut. Want waarom, waarom, waarom krijgen we daar niks over te horen? Er is een advocaat die een klacht heeft ingediend tegen Galit uh, Abdallah, dat is de talkshow host in Egypte, die ja. de hele boel heeft opgeruid en opgejut net, door het filmpje ja. te presenteren en een enorm opruimende taal te bezigen tegen uh, Egyptische kopten. Daar heeft hij dus een aanklacht tegen ingediend. Er is wel degelijk discussie gaande. Er is wel degelijk van en alles toch, gebieden, maar hier vallen doden. Dat is toch het verschil? Nou, de, ver, maar de, de verhouding is ook een beetje scheef. Natuurlijk, uh, has, daar ben ik met je eens, er zijn een aantal mensen zoals jij die daar in alle ruimte over praten en zijn opkomen. Er zijn veel mensen. Absoluut. Maar dat is een verhouding van naar mijn inschatting van een paar procent die zo denkt... tegenover een hele dikke meerderheid. Je ziet ook waar de keuzes worden gemaakt. Als er stemmingen worden gehouden in, in Gaza, in Egypte, in, in Libië... ze kiezen verdraait en nog en toe toch weer niet voor de lente, maar voor de winter. Ze kiezen voor de moslimbroderhoed. Maar dat weer... is toch hun goed recht? Nee. Natuurlijk ja, dat is, is toch een goed vrijheid? Recht. Maar Zij mogen toch kiezen nee, voor wie ze kiezen? Akkoord. Maar dan kiezen ze wel voor de lijn orthodoxe islam... die natuurlijk geen vrijheid okay. brengt. Maar we gaan even, even naar een beller. Ik... Ja, oh, oh. We gaan even naar een beller. Aan de telefoon hangt... El. Goedemorgen. <laughs> Hi, hallo. Goeiedag. Ja, ik hoef mijn achternaam niet te geven, want dat was al lastig uit te spreken, denk ik. <laughs> no, uh, okay. Nou ja, goed, dankjewel. Um, ik, ik verbaas me eigenlijk werkelijk over de discussie. Uh, mm -hmm. en dan om de volgende. Ik ben zelf van Tunesië afkomst. Ja. En uh, ja, ik heb met eigen ogen gezien hoe uh, de, de Tunesische bevolking, uh, even ondanks uh, de, de laatste protesten en met name de uitwassen daarvan. Uh, hoe de Tunesische bevolking, en ik denk uh, over de hele Arabische wereld, uh, eigenlijk heel goed omgaat met, met dit soort situaties. Uh, een klein voorbeeld, er is op dit moment in Tunesië een enorme... Ja, uh, uh, vrij, uh, vrijheid ook voor salafisten om zich te uiten. Ja. Maar het gekke is wat je ziet is dat uh, Tunesiërs en Libiërs, uh, over het algemeen hele uh, slimme mensen, ja. uh, zichzelf ook weer tegen dit soort uitwassen. En wel gewoon zeggen tegen, ja, wat, wat u heeft hier helemaal niks te zoeken. Maar ja. waar ik het eigenlijk over wil hebben is dat we hier vergeten, het gaat niet om de uitvondering van een paar mensen die uh, heel goed met deze kritiek om kunnen. Het gaat ja. om het overgrote merendeel wat heel goed tegen kritiek kan. Okay. tegen dit soort onzin ja. dus Maar even, even een vragen, El. Als je dat toch, als jij als moslim, als Tunesiëer die beelden ziet, hè, ook in Tunesië gaan men, gingen mensen de straat op, ook daar zijn doden gevallen. Schaam je je dan? Uh, waar het zou moest gaan. Ik ben er niet verantwoordelijk voor individuen. Uh, en als we het even terug, uh, we kunnen het ook vergelijken met voorbeelden hier. Uh, ja. als, als Feyenoord uh, kampioenschap heeft gewonnen, ja. dan uh, zijn er hele uh, vriendelijke uh, okay. groepen die rondlopen. En er zijn er uitrusting. Ja. Maar het enige wat uitgelegd wordt zijn die rellen. Dank El. Dus, uh, uh, en ik wil toch. Ja, Dankjewel. Aansluitend op de, deze manier wil ik wel even wijzen op um, de verschillen in aantallen die demonstreren. Want er wordt wel gedaan alsof er voor massa gedemonstreerd wordt in vers verschillende landen. Dat is niet zo. Hè. Dat staat niet in verhouding tot de uh, demonstraties en de aantallen tijdens ja. de opstanden. Okay. En wat ik uh, daaraan toe wil voegen, van Schaamie, Dank je... Dankjewel Elf voor het Moslims. Uh, omdat er dus moslims zijn die idioten ja. uh, denkbeelden erop nahouden en heel uh, gewelddadig zijn. Hasten, ik, ik ga even naar ook de, aan de, de christen... Bus. Ja? Daar die die, vraag je ook niet om zich te verantwoorden voor uh, uh, uh, christenen die abortusartsen doden. Daar ben ik mee eens. Buiten de bus staat. Hoi, Angelo. Angelo. Ja. Angelo, ga maar iets dichter bij de microfoon staan. Ik zie je vanaf hier. Als je iets dichter bij de microfoon gaat staan. Angelo. Ja, wat wil je zeggen? Nou, um, ik vind <coughs> niet dat. Uh, ik vind uh, dat moslims uh, heel slecht bejegend worden, want als er uh, eentje wat fout doet. Wat uh, hun hele maatschappij uh, wordt uh, En door daarover, wie worden uh, moslims slecht bejegend, Angelo? Wat zei u? Door wie worden ze slecht bejegend? Ja, door Nederlanders, uh, Israëliërs. <coughs> maar hebben wij het weer gedaan? Huh? Hebben wij het weer gedaan, de nee. Nederlanders? nee. Jullie <laughs> hebben het juist niet gedaan. <laughs> Zo had het maar gedaan. Dankjewel, Angelo. Ja. Dankjewel. Ik wil even ik... terugkomen op wat Hasna nog net zei. Ja. Dat ze dus zegt, van, ja, we, we, dat, je ziet dus dat, dat die christenen ook foute dingen doen. En, en dat, dat moet er allemaal kunnen. Maar ik, daarom nee, zeg het ik steeds... dat moet niet allemaal kunnen natuurlijk. Nee, precies. Maar ik zeg, je moet kijken naar de bronnen. En ik blijf zeggen, in de Koran wordt veel haat en nijd geleerd... en in de Bijbel ja, daar niet. daar ben ik het dus niet ja. mee eens. Want de, de, de bronnen waar U naar refereert... Ja, ja, maar... ja, de bronnen waar U naar refereert... die heb ik natuurlijk ook nageslagen. En nu ja. gemakshalve de historische en te textuele... Hele ook context. Maar, maar dit is helemaal een, niet. maar meneer even, even dit is een onzindiscussie ja, want het is logisch. u bent christen, christen-jood, ja. zoals u zegt noemt. Ja. natuurlijk vindt u wat in de bijbel staat goed is. Nee. en een moslim die gelooft natuurlijk vindt hij wat in de koran staat goed nee, is. nee want kijk ik objectief naar. dus dit is een naar. beetje een. nou ja ik ga even, even een, uh, een tweet van bas altena die zegt het lijkt erop dat die man in de bus moeilijker tegen de kritiek kan dan hassenen. <laughs> waarmee direct de vraag van de show beantwoord is. Dankjewel. en nog één, want we gaan er even door. adriaan andringa die zegt aanhangers van geen enkel geloof kunnen tegen kritiek. omdat aan een absolute waarheid niet getoond kan worden. En we gaan naar de telefoon. Han hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen met Han. Hoi. Hey, hallo. Uh, hoi. ja, um, ja Ten eerste, ik uh, ben een moslim. Ik kom uit Afghanistan. Ik woon al 15 jaar in Nederland. Zo. Um, ik was 15 toen ik naar Nederland verhuisde. Uh, ja. Wat ik wil bijbrengen in dat discussie is dat wij in Nederland. Nog niet zo gegroeid zijn in de multiculturele samenleving. En dat wil ik mee zeggen dat dat. multiculturaliteit met de islam erbij. is een pas de laatste 40 jaar. Dus ik uh, vind het wel moeilijk. Ja. dat wij in Nederland dan toch. zeg maar in dat referentiekader niet meer kan plaatsen. Ja. Uh, dat Dat moslims ook best Europeaan kan zijn, dus en tegen kritiek okay. kan... en democratisch kan denken. Ja. Um, ja, dat is, dat, We dat laten Ben even op reageren op jou. Dankjewel, Han. Dankjewel voor je belletje, okay. Ben. Ja, maar natuurlijk zijn er moslims die in Europa wonen zoals jij al zo lang... en die tegen kritiek kunnen. Daar kun je een prima gesprek mee voeren... En uh, ik bekijk dat ook in alle openheid. Het is voor mij niet zo dat uh, alleen maar de ene waarheid geldig is. Ik bekijk al die, die waarheden die voor mensen van belang zijn. En dan ga ik graag, graag in, inhoudelijk op de argumenten van wat dan het beste is. Wat boven komt drijven als het meest unieke. En dan zeg ik de liefde in de, in de Bijbel is uh, centraal. En in de Koran staat de haat centraal. En dat is het verschil. Ja, dat punt ja, dat heeft is... u gemaakt. Ja, dat weten we nu wel. Hasna? Je komt... We hebben een derde gast erbij blijft. maar hebben... reageer ja? jij en dan gaan we even nog naar de telefoon. Nou nee, kijk, er wordt steeds maar graag. Er is in Nederland dus door 200 kippen geprotesteerd. Waarvan een deel dus uit Antwerpen moest komen. Eigenlijk is daarmee alles gezegd. Er zijn een miljoen moslims in Nederland. En het zal hun aan hun ja. reet roesten, als ik het even zo mag zeggen. Zullen we even, even naar iemand is? gaan die heeft gedemonstreerd? Okay. Want Saskia hangt aan de telefoon. Okay. Saskia, goedemorgen. Jij stond. Dag, goedemorgen. Jij was... Uh, op ja, ik heb het vaak demonstreerd, maar zondag was ik, ben ik gaan kijken omdat ik heel graag wilde weten. Gewoon uit eigen ervaring was soort dus mensen kwamen en ook en? daar ben ik in discussie gegaan. En ik vind het zo'n onzin om moslims over één kamp te scheren. Net als wij en met die vorige spreker ben ik zo eens, die zei, we moeten het allemaal nog leren. We kennen pas veertig jaar hier in Nederland de multicultuur. hele ja. samenleving, die bestaat nog niet, hij is multietnisch nu. En... Ja, die meneer ook die denkt dat de, de overeenkomst kanskeert dat de, de moslims ja. dat de Koran haat En viel, viel er dat te dat praten ik... met, kon u praten met de mensen op het Museumplein? Ja, ja, niet uitgebreide discussies, maar vooral met de jongere jongens. Ja. Die uh, uh, daar veel best mee te praten. Kijk, ik heb de film ook zelf gezien en ik vind het. Ik. ik nou ja, wat een stuntelige onzin. Ja. De regisseur maakte vroeger soft porno, hè? dat kon je ook wel een beetje zien. Ja, dat was dan niet een hele opwindende echt... soft porno, hè? Nee, want dat was nog een Maar u maakt een goed punt, mag ik even op u ingaan? Want als je nou de ja. film bekijkt en je ziet het verhaal, met u eens, dat stelt nou niet zoveel voor qua filmtechnisch, maar als je daarnaast het levensverhaal van Mohammed leest, dan kun je toch niet ontkennen die feiten van de film lopen één op één hetzelfde met die biografie. Nou, het is mening, dat, nee, dat, ja, nee, dat is uw mening, hè? Nee, u staat ernaast ik op mijn website. Ik uw website. Ik ja, uw website, dat is de waarheid. Ik, ik, ik, ja, ja, ik, ik het vind toeval. het echt een kwestie van uh, interpretatie. Nee, want heeft u het de biografie van, van uh, niet gelezen. Islaanbronnen gelezen. Nee, maar Karen Armstrong, dat is een hele bekende theologe in Amerika, die heeft. Ik heb ook een boek over de Koran geschreven, ja. die zegt dat de kerncompassie is. Goed, ja, en dat is dus onzin, wat er is ze helemaal mis mee. Saskia, dankjewel. Ik ga nog even snel wat tweets lezen, jongens. Uh, de Gratsi uh, grat, zegt, waarom geen tegendemonstraties van gematigde moslims? Ja, heel of goed. zijn ze bang voor represailles Kan ik begrijpen. Hm. Ook onlangs Pakistanse meisjes. Hm. Waarom, waarom, oh, okay. waarom moeten er altijd tegendemonstraties zijn? Ik bedoel, mensen roeren zich via websites, mensen roeren zich via de sociale media. Mensen roeren zich in de landen zelf. Wanneer is het genoeg? Wanneer gaan we ophouden met moslims ja. als een soort buitenaardse wezens behandelen die je anders moet benaderen? Waarvan je uitgaat dat het slechte representatief is en okay. het normale niet. Okay. Misschien moet je bij jezelf beginnen. Hasna, goed. We gaan nog even naar de telefoon. We hebben Dennis aan de telefoon. Hallo. Hi Dennis, goed goedemorgen. Vertel. Goedemorgen. Uh, nou, ik wil niks over uh, moslims in het generaal zeggen, ook niks over de, de filmpjes van andere gelovigen, maar als je heel eerlijk bent en je kijkt naar hoeveel slecht er gezegd wordt over moslims en hoeveel slecht er gezegd wordt over andere gelovigen, ja. hoeveel andere gelovigen staan dan op en moorden mensen uit of gaan uh, zo demonstreren als deze mensen? Mm -hmm. En als de andere gelovigen het zouden doen, bijvoorbeeld christenen, dan zouden er veel meer christenen zijn die zeggen, Hij stopt daar eens mee. En dat is juist wat er aanschoort bij, bij uh, de moslims, als ik het zo generaliseerd mag zeggen. Ja. Dus er wordt door moslims, of mede door moslims, ook heel veel slechts over de andere gelovigen gezegd. Okay. of over niet-gelovigen. Maar de reactie is gewoon heel anders. Over de ja, afdeling. de reactie is heel anders. Dankjewel, Dennis. Ben, ja, goed punt. tot slot. Goed punt, absoluut. Je ziet geen christenen uh, massaal uh, erop uitstrekken te om moorden en brandstichten. Ja, omdat het een verkeerd filmpje is. Dat doe je dus abortusartsen die denken. Er zijn heel veel mensen in Abortus de wereld... Abortusartsen die hebben niets van de Bijbel begrepen, want in de Bijbel wordt liefde geleerd en oh, geen moord. Dus. Oh, okay, dus het is de schuld van abortusartsen dat ze worden gedood omdat ze niks goed. van de Bijbel natuurlijk hebben begrepen. Natuurlijk mag dat niet. Onzin. Astme. Die mensen die moorden mogen ook niet dat doen, natuurlijk niet. Die heeft er ook niets van begrepen. Ja. Hasna en Ben, ik moet, gaan, ik moet gaan afsluiten. Ja, dat is wel Goed. een punt hoor. Die drones waar de moslims okay. aan die ten prooi nee, vallen. niet vergeten. Het is een live uitzending. Dat is een onzinopmerking en die gaat buiten de discussie. het nee, is geen onzinopmerking, want het gaat over. Ik ga, de afsluiten. Ik ga afsluiten. En wel nog door even te zeggen, toen afgelopen zaterdag bij dicht bij Dit Was het Nieuws. Raoul Heertje zei dat Maxima zwemde in zijn pis. Was het land ook te klein. Dus het valt allemaal wel weer mee hoeveel wij tegen kunnen. Dank Hasna Bouwaza, Ben Kok. Dank voor al uw mails, tweets en voor het bellen. Morgen zijn we weer om half elf. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rien Aert. Fatima Baja, Mario van Zuilen en onze nieuwe stagiair Bas Gringhuis. Eindredactie Barbara van der Klissen. En logistiek en techniek door Marien Albertsboer. Productie Hans Twint en Momo Zarau. En dank, voor de, dank Bruma voor de stroom en koffie Bruna. Daar kunt u natuurlijk voor al uw mooie boekjes... Tot morgen en vergeet niet, ergens schijnt altijd de zon.